4 uur door al negens met het NOS-journaal. Door de overstromingen en aardverschuivingen in Brazilië... zijn tot nu toe al meer dan 700 mensen omgekomen. Vooral in de regio rond Rio de Janeiro heeft zware regenval geleid... tot een van de grootste natuurrampen in de Braziliaanse geschiedenis. De meeste doden vielen in de stad Nova Friburgo. Daar kwamen zeker 335 mensen om. Ook zijn er nog veel vermisten... en zijn duizenden mensen dakloos geraakt door de ramp. Hulpverleners hebben moeite om sommige getroffen gebieden te bereiken. Daarom heeft het leger helikopters ingezet... om mensen te redden en inwoners van voedsel en drinkwater te voorzien. De verwachting is dat de regen nog dagen aanhoudt. In Leidse Rijn, de vienexwijk van Utrecht... komt voorlopig geen groot winkelgebied. Eind december had de eerste paal al geslagen moeten worden... maar in het beloofde centrum van de wijk is nog niets gebeurd. Volgens de projectontwikkelaar kost de planvorming van het gebied... meer tijd dan verwacht...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 Het afgelopen jaar probeerde hij als president van het BID-comité... 2K Voetbal 2018 voor Nederland en België binnen te halen. Maar dat mislukte. Arantja Rus heeft in de tweede ronde van de Australian Open... kansloos verloren van de Russische Svetlana Kuznetsova. Het werd in Melbourne 6-1 en 6-4. Met uitschakeling van Rus zijn de Nederlandse vrouwen... in het toernooi uitgespeeld. Twee uur vannacht opklaringen en wolkenvelden... later vooral in het noorden kans op een bui... Minimaal liggen rond het vriespunt. Overdag wisselen bewolkt hem buien dan wordt het 4 tot 6 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. WNL Nederland, met Bastiaan Nachtegaal en Kamran Oula. Goedemorgen, het is woensdag 19 januari en dit wordt de dag dat... heel Nederland met de neus in kinderboeken duikt. De nationale voorleesdagen zijn begonnen. Feyenoord het in de arena opneemt tegen Ajax. En dat we ontdekken hoe dom die BNS daar nou eigenlijk zijn. Vanavond is de nationale IQ-test weer op televisie. U luistert naar Nu Al Wakker Nederland. Goedemorgen, het is twee minuten over vier. Voor iedereen die nu al wakker is, wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. En dit uur hoort u hoe Esther Vergeer zich klaarmaakt voor de Australian Open, wat de supportersvereniging van Feyenoord vindt van het vertrek van Leo Beenhakker. En waarom Breda genoeg heeft van jongeren tijdens het uitgaan we beginnen met het krantenoverzicht. We hebben voor u de kranten namelijk al doorgenomen... die uh, later vandaag op uw deurmat zullen vallen. Dieren hebben ook recht op fatsoenlijk forensisch onderzoek. Dat zegt patoloog-anatome Frank van der Groot in de Spits. Volgens Van der Groot is dierenmishandeling veel makkelijker aan te pakken... met een heuse dieren-CSI. Ja. Ja, u herkende natuurlijk de hit Mooi Man van mannenkoor Karrespoor. Het koor viert vandaag, viert vandaag zijn 20-jarig jubileum. En daar leest u alles over in de Telegraaf. U hoort Richard van der Zee van het koor. We hadden helemaal geen ambities op het muzikale vlak. Maar we uh, wilden alleen maar één zingeltje maken voor uh, de jukebox uh, uh, in ons stamcafeetje. Ja, en uh, dat ging niet, want dat was toen nog vernieuwd. Dus we moesten de 500 uh, laten persen. Ja, de rest hebben we toen maar geprobeerd van achter de bar... Uh, te verkopen en voordat we het wisten waren we beroemd. Het is sowieso al heel bijzonder natuurlijk de, de eerste keer op televisie en, en op de radio en interviews en je komt in één keer in kranten en alles wat er zo'n beetje rond zeg maar, het artiesten zijn van je verwacht wordt, dat werd ook weer één keer van ons verwacht. Maar ja, wij waren gewoon of nog aan het studeren of, nog, of aan het werk. Denk je aan de Gazastrook? Dan denk je waarschijnlijk niet direct aan theater. De Volkskrant een reportage over vier jonge Palestijnse theatermakers die zijn gekoppeld aan vier Nederlandse collega's. En dat werkt niet heel makkelijk. Ze worden de vier Nederlandse theatermakers in Gaza de hele tijd ondervraagd en soms zelfs bedreigd. En tot zover de kranten van vandaag. Zoals u weet bellen we iedere week ook met landen waar men al wakker is. Zo bijvoorbeeld ook Australië. De overstromingen moesten vorige week duizenden Australiërs hun huis uit. De schade in Queensland loopt in de miljarden. Maar waarschijnlijk is het tij nu eindelijk aan het keren. Het water lijkt zich terug te trekken. Aan de lijn hebben we onze correspondent in Australië, Frank Klein. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen. Wat is de laatste stand van zaken? Um, ja, de laatste stand van zaken is dat inmiddels uh, Victoria ook uh, onderloopt. Eerst was uh, Queensland uh, aan de beurt. Uh, dat is uh, ja, de staat in het uh, noordoosten waar Brisbane de hoofdstad van is. Uh, daar is het water nu aan het zakken, hoewel het... Uh, ja, een uh, absoluut rampgebied is. En nu, uh, nu zijn er ook overstromingen in een andere staat... Victoria in het zuiden. Uh, dus uh, ja, het is een grote chaos. Maar het is een grote chaos, dus het water loopt nog niet terug? Um, in Queensland wel. In, uh, uh, in, in, in Victoria is het nog aan het toenemen. Ja. Uh, en uh, de, uh, het is iets minder ernstig uh, in Victoria dan het in Queensland was. Want dat was echt een enorme ramp. Uh, maar uh, ja geeft aan dat, uh, dat er uh, behoorlijk wat regen aan het vallen is. Geef eens kort aan wat er precies in Queensland uh, uh, allemaal gebeurd is. De schade is, loopt uh, in de miljarden? Doodum. Ja, ja in, in, in, in Queensland heeft het uh, een, een, een, een, een bijna een lang achter elkaar... iedere dag verschrikkelijk hard geregend. Uh, dat water is uh, op een gegeven moment uh, vanuit, uh, vanuit het achterland... Uh, uh, richting de kust gekomen, uh, waardoor het van hoog naar laag stroomde... Uh, en uh, zo ontstond er bijvoorbeeld in een, uh, uh, een plaatsje een soort omgekeerde tsunami waarbij uh, onverwachts een vloedgolf van twee meter door het hele dorp heen kwam. En uh, van alles meenam. Uh, nou, Brisbane kwam onder water te staan. In Brisbane is het zo dat het uh, CBD, het Central Business District, uh, ligt laag. Uh, dus daar stroomde al het water heen en uh, daar kwamen kantoren, uh, huizen, kwamen, hele woonwijken kwamen onder water te staan. En dan heb je het echt over uh, huizen van een meter of drie, vier hoog die uh, tot het topje van het dak onderstaan. Ja, er, er zijn uh, ook doden gevallen daar. Ja, ja uh, die, die, die omgekeerde tsunami die ik net noemde, daar, uh, daar zijn meen ik tien doden bij gevallen in een uh, plaatsje Toowoomba. Uh, en uh, in totaal staat nu de teller op, uh, op twintig... Uh, 20 doden ja, dus... uh, die echt aan de overstromingen gerelateerd zijn. En kunnen we dat soort heftige situaties ook in Victoria verwachten? Uh, dat denk ik niet. Ik, uh, de, de, de, men heeft natuurlijk geleerd van wat er in Queensland gebeurd is. Uh, dus daar, uh, ja, daar onderschatte uh, men misschien toch nog wel enigszins de gevaren. Wat, ja, wat, wat heeft men daarvan af... geleerd? Nou, ze hebben van de situatie in Queensland geleerd, in Victoria, dat, dat, je, uh, dat je goed moet oppassen dat nou, zodra het eenmaal begint met de stroom, dat je goed in kaart moet brengen of er ook vloedgolven naar binnen kunnen komen en uh, wat de gevaren zijn. Dus het wordt nu veel sneller geëvacueerd. In Queensland uh, zijn ook gewoon veel mensen nog in hun huizen gebleven omdat ze op hun spullen willen, wilden passen. Uh, nou, dat, dat, ik, ik moet aannemen dat dat nu niet meer uh, mogelijk is. Nou, dat was al toch maar een slecht idee. Oh, ja. Goed. Ja. ja. In Queensland, nou, uh, in Queensland gaat het dus wel de goede kant op, maar in Victoria juist niet. Dat is, uh... Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ik moet, je moet, in, in Queensland kan je nog niet echt spreken van de goede kant. Want uh, dus ze zijn nu uh, enigszins aan het opruimen. En het, uh, het is een enorme ravage. Het is echt een enorme puinhoop. Nou, zoals je zelf zei, de schade had in de miljarden. En daar zijn ze nog wel even bezig met opruimen. En zijn de mensen alweer terug naar huis? Want ze moesten eerst ook vluchten natuurlijk voor het water. Uh, dat... Dat weet ik niet precies. Ik weet wel dat we grote, grote uh, delen van uh, weer goed bereikbaar zijn. Uh, maar in welke mate ze ook weer allemaal naar huis kunnen, dat weet ik niet. Want uh, ja, de ravage is groot. Het uh, zal vooral eerst opgeruimd moeten worden. Eerst opruimen, dan naar huis. Maar goed, ja. laten we hopen dat uh, Australië zo snel mogelijk weer droge voeten krijgt. Dankjewel in ieder geval Frank Klein vanuit Australië. Strakjes op Radio 1... Um... Uh, gaan we uh, kijken naar wat er in de tijdschriften staat. Die komen namelijk vandaag weer uh, door de brievenbus. Uh, maar eerst muziek. Muziek van John Legend op Radio 1. In de Stereo. MUZIEK yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. Magical. her name is Melanie says she digs my melodies likes how I move thinks I'm cool that's what she says to me big stage bright light John Legend en Stereo. Het is 13 over 4. U luistert naar Nu wakker Nederland op Radio 1. En zoals iedere week bespreken we de tijdschriften, want die komen vandaag weer uit. En wij hebben ze alvast voor u doorgenomen. Bastian, HP De Tijd. Ja, HP De Tijd start vandaag met een nieuwe Zwart Boek in Holland heet het. Een docent van de school vertelt in dit drieluik wat er allemaal misging. Zo werd, er, zo werd hij zonder een opleiding voor de klas gezet. Bovendien was er geen controle op zijn werk. Het blad onderzoekt verder hoe radicaal de nieuwe moslimclub Sharia for Holland is. Deze gelovigen willen dat de islam heel Nederland over gaat nemen. Drie leden van de Belgische tak zitten vast op verdenking van terrorisme. De Britse afdeling is al verboden. Het blad sprak met leider Abu Imran. Die vertelt in het interview dat hij geen eigen mening heeft en alleen de Koran volgt. Het kleine Nederland dat mee wil met het grote Amerika. Dat moet de kleine cowboy op de koffer van Vrij Nederlands vandaag illustreren. De Nederlandse Wikileaks blijkt opnieuw hoe graag Den Haag, Washington wil plezieren. Het is daarom nog niet. Het, het waarom is nog niet duidelijk. dat is het blad? Macht hebben we echt niet in Amerika. Sterker nog, in de ogen van de Verenigde Staten zijn we slechts een van de vele bondgenoten. En verder een interview met Hagar Peters, een Nederlandse dichteres. Volgens Vrij Nederland is dat dé vrouw die poëzie sexy maakte. In de jaren negentig bestormde ze het Nederlandse podium met rock roll achtige gedichten. Inmiddels is ze wat saaier geworden. Nu zit ze vaker met kind thuis op de bank. En dan de nieuwe revue, die komen vandaag met twee verhalen uit de hoofdstad. Ten eerste blijkt dat het uitgaanspubliek in Amsterdam wel van een flinke vechtpartij houdt. Sinds 2003 is het geweld in de hoofdstad toegenomen met 73 procent. Ook in de polder slaan de jongeren er nog graag op los. Volgens de vechtersbasis is het gewoon een uitlaatklip. En daarnaast stel ik het blad ook onder in de, Ameri de Amsterdamse taxiwereld. Wat blijkt? Vijf van de acht taxichauffeurs zijn ordinaire kookdealers. Volgens het blad komt dit door de liberalisering. Combineer lage lonen met gebrek aan controle en de drugst die de taxichauffeur is in feite. En we praten over dit onderwerp nog even door. met Marijke Zij is fractievoorzitter van de uh, Amsterdamse CDA. Goedemorgen, mevrouw Sajafari. Goedemorgen. Dealen in een taxi. Dat klinkt als een handige combinatie van diensten. Um, nou ja, dit is maar hoe je het bekijkt. Schrikt u hiervan? Ja, ik schrik ervan als ik. Uh, nou ja, ik uh, heb het artikel net uh, gelezen. Uh, en uh, er. Ja, daar staat eigenlijk dat van de acht taxis er drie uh, al kook in de auto hadden en twee uh, konden er vrij snel uh, een levering uh, organiseren. Uh, nou ja, dat lijkt dan toch meer dan een incident te zijn, dus daar, daar schrik ik wel van, ja. Ja, het begint er toch op te lijken dat de taxiwereld vrij structureel nogal een uh, crimineel karakter heeft. Ik bedoel, we hebben de, de taxi-oorlog gehad, uh, we hebben uh, geweld gehad, zelfs een dode is daarbij gevallen. Inmiddels wordt er ook drugs gedeeld. Um, nou, dat doet niet echt onder voor een criminele organisatie onderhand. Nou ja, of dat een criminele organisatie is, uh, de conclusie van de nieuwe revue is dat het meer gaat om uh, jongens die uh, niet in georganiseerd verband, maar gewoon zelf gebruiken en die daarnaast ook dealen. Um, Die een beetje hun eigen voorraadje doorverkopen. Ja, ja, precies. En een Nieuwe Revue trekt de conclusie dat het niet in een georganiseerd verband is. Nou ja, hoe dat zit, dat weet ik niet. Uh, aan de aanleiding van het artikel heb ik vragen, maar geen antwoorden. Dus uh, ik durf daar geen uitspraken over te doen. De Nieuwe Revue zegt dat het door de liberalisering van de taximarkt komt. Ja. Kunt u zich daarin vinden? Ja, dat weet ik niet. Uh, uh, of het daardoor uh, komt... Nou, laat ik het anders vragen dan. Heeft u spijt van de liberalisering? Nou, ik denk dat die liberalisering... Uh, dat daar in ieder geval uh, consequenties aan zitten... waar we goed over moeten nadenken hoe je daar anders mee om kunt gaan. Ik denk dat op zich een liberale taximarkt niet per definitie verkeerd is. Alleen je moet wel ook nog kunnen controleren. En als wij alle contro uh, ja, controlemogelijkheden... Uh, hebben verloren met de liberalisering. Dan is daar iets mee uh, uh, niet goed gegaan. Maar inmiddels heeft het uh, Amsterdamse taxiwereldje niet het allerbeste imago. Nee. Sterker nog, het staat internationaal bekend als een van de slechtste taxisteden van Nederland. Ja. Het lijkt me toch onderhand iets wat de gemeente zich echt zou moeten aantrekken daar. Ja, de gemeente trekt zich dat zeker aan. En, uh, de, ja, we zijn er natuurlijk al vaker over in gesprek geweest. Ja, maar goed, het gedoe is al bezig sinds 2008. Het wordt erger en erger. Het wordt niet ja. minder. Nee, dat klopt. Dus het is ook weer een, een, weer een aanleiding om er nog een keer aandacht voor te vragen. En we kunnen hier ons echt niet bij neerleggen. Hier moet iets gebeuren. In uh, de nieuwe review staat dat de politie niks wil doen omdat ze geen klachten hebben ontvangen. Dat is toch gewoon een hele rare houding, hè? Ja, nou, ze zeggen niet alleen we hebben geen klachten ontvangen, maar we kunnen dit moeilijk onderzoeken. Omdat als we het op dezelfde manier zouden doen als de nieuwe review, dat we dan aan uitlokking zouden doen. Ja, ik denk dat je dus moet kunnen controleren bij een taxi. Die controlemogelijkheid die moet gewoon die moet gecreëerd worden. Maar die heb je toch in iedere sector? Nou als er uh, op dancefeestjes veel pillen gedeeld worden... dan staan ze ook met z'n allen te controleren voor de deur. Waarom kan dat hier niet? Ja, dat vraag ik me ook af. Dus dat is een van de vragen die ik uh, zou willen stellen aan uh, het college. Het lijkt mij ook onlogisch. Het maakt me eigenlijk niet zo veel uit of het linksom of rechtsom gebeurt. Er moet gewoon iets gebeuren. Er moet gecontroleerd worden. Er moet opgetreden worden als hier sprake van is. En wanneer kunnen we de vraag tegemoet zien? Nou, de vraag is, wil ik uh, een deze dagen morgen, vandaag of morgen uh, indienen? We wachten in spanning, dank u wel. Marijke Shachavari. Graag gedaan. Ja, en vanuit de kookdierende taxichauffeurs gaan we meteen door naar voetbal. Ajax Feyenoord, want vanavond is het weer zover. Ajax speelt tegen Feyenoord om kwart van negen een inhaalwedstrijd. Eerder kon de wedstrijd niet doorgaan door het bar slechte weer. Maar vanavond is de dag van de klassieke eindelijk daar. We blikken vast vooruit met Erik van Dorp van de supportersvereniging Feyenoord. Goedemorgen, meneer van Dorp. Goedemorgen ajax uit, altijd lastig. Ja. Maakt u, dat, u, dat u, dat u het zich zorgen, het ging niet heel fijn met, met Feyenoord de afgelopen tijd? Ja, uh, we zitten natuurlijk in een, uh, in een mindere periode, dat uh, kan je wel zeggen ja. Maar ja. Het is misschien wel heel erg leuk om inderdaad in, uh, de omkeer in uh, Amsterdam uh, te gaan doen. Ja, denkt u dat dat een uh, moment zou kunnen zijn vanavond? Nou, dat zou we natuurlijk wel het mooiste momenten zijn wat er is. Bedoel, het is veel fijne supporters, de mooiste wedstrijd van ja, die twee uh, klassiekers. En dat geldt voor Ajax-Sport e is eigenlijk ook zo. Uh, het is natuurlijk uh, leuk als je die wint. Ongeachterstand onge op de ranglijst is het toch uh, leuk als, je, uh, als wij vanavond uh, op drie punten in Amsterdam gaan verlaten. Maar als je heel eerlijk bent, hè, heeft u nou echt het idee dat dat nog steeds de twee grote clubs van Nederland zijn? Of nou, is het kijk, gewoon een er, beetje... is, er is een verschil tussen grote club en beste clubs. <laughs> uh, de twee grootste clubs van het land zullen altijd ijs en fijn lijken. In media-aandacht, in, in, in, media in, in uh, bezoekersaantallen, in uh, beleving in het hele land... De beste clubs, uh, zeker voor Feyenoord, uh, is dat natuurlijk een... niet zo. Ajax speelt er wel bovenin mee. Maar momenteel de twee beste clubs van Dansen zijn toch wel PSV en Twente, denk ik. Nee. Maar als grote club, groot vind ik anders dan, dan goed. Uh, maar goed, laten we het dan even over sportinhoudelijke zaken hebben. Ja. Um, u bent natuurlijk uh, meneer Beenakker verloren. Die, um, ja, nou ja, goed, die gaat aan het eind van het seizoen stoppen... En, uh, het komt natuurlijk wat ongelukkig uit, uh, uh, uh, zeg maar één dag voor de wedstrijd. Want het was gisteren, het is nu alweer al woensdag de dag van de wedstrijd. Ja, dat zijn allemaal die dingen die, die gebeuren in de voetballerij. Die staan, uh, die staan los van het sportieve, moet ik zeggen. Hij heeft wel duidelijk mee te maken uh, als technisch uh, adviseur als te technisch manager. Maar het komt alles ongelukkig uit in, uh, in de voetballerij. Nou, een dit soort rustigels natuurlijk niet als Feyenoord kan gebruiken. Nee, maar dit is iets wat eraan zat te komen. Alles lekt uit in de voetballerij, ook in Rotterdam. Dus de uitkomst verbaast eigenlijk niemand. Ik vind alleen dat het op een verre van zieke wijze gebeurd is. Dat, dat, dat bijna eruit gewerkt is? Ja, natuurlijk. Nou ja, goed, dat je, dat je, als je 68 jaar bent, ben je op zo staal van dienst je hebt bij de grootste clubs van de wereld getraind. Uh, je bent de laatste trainer uh, die kampioen geworden met Feyenoord. Dan had je toch wel iets andere aftocht mogen verwachten. En dan had je ook moeten hebben. En dan vind ik van, dan gaat dit wel heel erg uh, ver wat er nu gebeurd is. Ja, en de coach van Feyenoord, Mario Been, die heeft een keer gezegd dat hij zou stoppen als Beenhakker weg zou gaan. Omdat ja, het echt een maatje zijn. dat was Ik had begrepen dat uh, als Been weg gaat, gaat Beenhakker ook weg. Maar ik vind het uh, niet altijd correct om uh, het lot van de een aan je eigen lot te gaan verbinden. Nee. Ik bedoel, je weet nooit de reden waarom iemand opgestapt is. Ik vind alleen, zoals het nu gegaan is, de Leo Beenhakker. Dat vindt absoluut de schoonheidsprijs niet. En daar zijn veel supporters toch wel wat verontwaardigd over hoe het gegaan is. Maar vindt u het geen teken van een gebrek aan loyaliteit dat Been daar verder niks meer doet? Ja, maar ik weet niet of hij. Moet hij dan ook zeggen, jongens, ik stap op, dan denk ik, Beenhakker is klaar. Die, die is op dat leeftijd dat hij het allemaal wel best vindt. En Been is natuurlijk een trainer die het uh, nu moet gaan oogsten. Bij uh, of Fijne bij andere clubs. En dan vind ik het ook. Uh, het is wel leuk bedoeld als je, je loyaal uh, stelt aan iemand. Maar je moet ook reëel blijven, natuurlijk. Ja. En, uh, ik begrijp het wel, hij was er toch wel ontdaan over. Want waar uh, de een diep kwam, de ander ook. Maar het is. Uh, ik, ik zou het ook uh, geen, goeie, geen goede oplossing uh, gevonden hebben. als Ben ook op de was. Dan had je vanavond al een probleem gehad. Ja. Er is een uh, nieuwe aanwinst bij Feyenoord. Um, meneer Simon, Christian ja. Simon. Um, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem één wedstrijd gezien, een gedeelte uh, in de zilveren balwedstrijd tegen Sparta. Ja, uh, hij liet al een paar dingen zien. Maar uh, gezien het niveau van de meeste spitsen van Feyenoord was dat ook niet zo verwonderlijk. Nee. Dat maakte ik niet echt van onder de indruk van wat wij voorin hebben lopen. Maar het was wel een, een, een, een, ja, een handige voetballer. Ik ben alleen benieuwd of hij dat vanavond ook laat zien omdat, ja, nee, we, we, we, we dat zijn want dat is slechte aanwinst. Dat is natuurlijk ons, mijn vraag. Ik heb zoveel ja, spelers je... zien komen die uh, geen oudere papier waren, maar uiteindelijk een trieste aftocht hadden. Ja, maar de vraag is natuurlijk: vanavond is dus die hele belangrijke wedstrijd tegen Ajax. Gaan we met Nou, meneer... ik, uh, het enige voordeel wat hij heeft, is dat hij natuurlijk het uh, hele gedoe om, om Ajax fijn te fijnen. Ajax kent hij waarschijnlijk niet, misschien wil nog eens zeggen. Dus hopelijk gaat hij heel onbevallen voetballen en uh, gaat hij ons aangenaam verrassen. Ja, en gaat hij Feyenoord de overwinning opleveren? Ja, dat zou wel mooi zijn. Nou, het maakt me niet uit. Die winnen de goal, maar het maakt het de keeper hem. Als, als dat maar gebeurt. Ja, kijk, dat snap ik. Ja. Goed, er is nog genoeg werk aan de winkel. Dus voor Feyenoord. Uh, ja. niet, alleen, niet alleen voor de supportersvereniging, maar ook voor de club zelf. En ja, de club zelf, ja. En Kom. vanavond is dus het grote moment. Nog even snel, wat gaat de uitslag worden? Uh, 0-1 in de laatste minuut. Lijkt me geweldig. Goed, dank u wel uh, Erik uh, van Dorp. En ja. heel erg veel succes vanavond. Ja, dankjewel. Wat denk jij, Bastiaan? wat het gaat worden, trouwens? Ik, uh, ik ben voor Feyenoord, denk Je ik. Feyenoord. Ja, ik, zit, ik zit in het stadion, dan ben ik dus automatisch uh, voor, Ajax, voor Ajax. Op, Ajax uh, want Feyenoord-sporters ja. mogen er niet in. Nee. Goed, zometeen uh, in de studio van Radio 1 schuift onze dromenfluisteraar weer aan. Dus heeft u nou een droom die eng, vrolijk, vreemd of juist heel gewoontjes is? U kunt ons bellen op 0800-112. 0800-112. Het is Lenny Kravitz en I'll Be Waiting. He broke your heart. He took your soul. You're hurt inside. Cause there's a hole. You need some time to be alone. And then you will find what you've always known. 2 voor half 5, Radio 1. Lenny Kravitz en I'll be waiting. De cafés in de binnenstad van Breda... gaan elke vrijdagavond tussen 5 en 6 uur... een happy hour houden. Het moet de overlast... van vervelende jongeren tijdens het uitgaan terugdringen. Dit komt tot stand na samenwerking... van onder andere de gemeentepolitie... en een verslavingszorgcentrum. En van het verslavingszorgcentrum... Novari Kentron is Xandra Laplante. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat een happy hour zorgen voor minder vervelende jongeren? Uh, in principe is het zodat uh, de jongeren nu, uh, voordat dit ingaat, eigenlijk van ene happy hour naar de andere happy hour kunnen gaan. Uh, qua gelegenheid. Dus in principe zal het dan uh, door dit uur minder overlast zijn door het shoppen van de ene kroeg naar de andere kroeg. Maar het probleem was dus dat uh, verschillende cafés verschillende happy hours hadden. Ja. En u heeft nou bedacht, weet je wat, we doen al die happy hours tegelijk. Ja. Zodat er geen reden meer is om dat allemaal af te lopen. Ja, precies. Nou, dat heb ik niet bedacht. Dat kwam de horeca uh, zelf mee als voorstel. En um, dat maakte het ook dat het uh, wat meer draagkracht uh, gaf. Want in principe zijn wij helemaal niet voor uh, zo'n prijsactie. Maar dat is dan weer iets te ver gezocht. En dit was uh, um, een goed alternatief naar ons idee. Nou, u noemt het ver gezocht. Ik vind het niet onlogisch om te zeggen... Schaf nou ja, gewoon in happy deze, hours af. In, in, in Breda, laat ik het zo zeggen. Lukt dat niet. Schaf gewoon alle happy hours af. Ja, dat vinden wij ook. Dat is wat u betreft beter? Ja, dat vinden wij. Ja, zeker. Ja, goed, u heeft een paar acties. Er komt ook uh, ja. politietoezicht, camera toezicht. Ja, dat is, er al, dat is er sowieso altijd al geweest. Bar personeel dat... wordt getraind. Hoe, hoe herken nou, ik... Er, uh, er, er, er gebeurt een incident op straat. Of er gebeurt iets op straat wat uh, uh, niet bij direct door de politie wordt geconstateerd. Ja. Maar wel door de horeca. Dan kunnen zij daar... Uh, uh, via de horecatelefoon um, in samenwerking met de camera toezichthouder uh, van de politie uh, gelijk uh, actie op ondernemen. Want we vinden uiteindelijk dat de uh, verantwoordelijkheid bij niet alleen de horeca ligt, niet alleen bij de um, uh, lokale overheid en ook niet bij de supermarkt of sluiterij... maar ook bij de ouders en ook bij de gezondheidszorg. En daarin hebben we ook uh, de ouders uh, een aanbod gegeven vorig jaar om uh, als happy hour. Happy ouder te komen kijken in de horeca. Waar gaat je kind uit? Wat kun je verwachten? En daar werkt de horeca ook uh, heel goed aan mee. Het klinkt niet alsof het Breda's uitgaansleven... heel erg puberproof gemaakt wordt. Je wordt uh, uh, de hele tijd... Ja, je, ja, ouders, ja. je ouders worden nota bene naar de kroeg gehaald... waar je graag naartoe ja. gaat. Om ja. overal postertjes te hangen... van hoe je niet een biertje aan drinken bent... maar ja. aan je verslaving aan het werken bent. Dat je een alcoholverslaving aan het kweken bent bijna. Ik mm -hmm. zou me daar niet heel erg op gemak voelen... als ik uh, 18-jarige... Uh, Car dat je niet meer durft uit te gaan in Breda. Nee, dat is toch niet meer leuk zo? Ah ja, nou ik geloof dat dat wel meevalt. U past in ieder geval met z'n allen goed op de Brabantse jeugd. Of op de Bredase ja, jeugd. zolang ze maar lekker gewoon uitgaan en uh, ja, verantwoord alcohol gebruiken. Heel veel succes daarmee, want uh, ik kan me vooral voorstellen in de carnavalstijd die uh, volgens mij nu ook ongeveer eraan komt... dat u zware tijden tegemoet gaat als verslavingszorgcentrum. Misschien wel, zal wel meevallen. We doen ons best. Nou, gelukkig maar. dankjewel, je wel, Alexander de Planten van verslavingszorgcentrum Novadic Kentron. En het is inmiddels 1 over half 5. Dat betekent... Het Nieuwsminuutje. En bij ons is aangeschoven Jo van Egmond, onze ja. actualiteit Goeden... Wat gebeurt er in de wereld? Goedenacht. er gebeurt een hele hoop in de wereld. We hadden het er net al even over de grote explosie in Philadelphia in de Verenigde Staten. Uh, daarvoor komen nu ook de eerste beelden binnen. De nieuws en de uh, NBS, uh, NBC, sorry. Mm -hmm. um, die laten al nu wat beelden zien van de brand die daar inmiddels ontstaan is. En het is een behoorlijke fik, De, uh, de vlammen gaan vrij hoog en brandweermannen zijn daar bezig om alles. Uh, te proberen te blussen. Daarbij is één brandweerman ook gewond geraakt. En drie andere mensen die daar in de buurt woonden... die zijn ook naar het ziekenhuis gebracht... met uh, verschillende verwondingen. Het gaat om de technische section. Dat is in de Distance Street. En dat is ook een woonbuurt. En duizenden buurtbewoners zijn ook geëvacueerd. Mocht hij daar mensen kennen... en u maakt zich zorgen. U probeert contact met ze op te nemen. Zij uh, bevinden zich. Iedereen wordt opgevangen in het uh, in Disten Elementary. Uh, verder nieuws uit Somalië... Uh, het parlement heeft daar een wet tegengehouden die piraterij strafbaar wilde maken. De reden voor de blokkade is de, dat de wet niet zou uh, overeenkomen met het islamitische geloof. Ze willen dat de ontwerp van het wet dat moet worden veranderd. Omdat de piraten niet alleen schepen kapen en mensen gijzelen. Maar ook de Somalische visserij zouden beschermen tegen buitenlandse vissers. De komende dagen gaat het parlement erover uh, discussiëren. Oké, okay, nou, spannend. Inderdaad, tot zover. Het Nieuwsminuutje. And nothing in my way. Het is zes over half vijf. En u luistert naar Radio 1, nu al wakker in Nederland. Zometeen met ons in de studio. Onze dromenfluisteraar, Emien Mensings, is weer in het gebouw. En we gaan het hebben over uw dromen. Um, dus we zijn heel benieuwd wat u nou eigenlijk zoal meemaakt in uw uh, nachtelijke rustuurtjes. U kunt het ons doorbellen op 0800 1121. 0800 1121. Ja, we gaan ons focussen op tennis, want de Australian Open is al bezig. En uh, volgende week begint hij ook, Over een paar dagen begint hij ook voor rolstoeltennissers. En we hebben werelds beste rolstoeltennisser Esther Vergeer aan de lijn. Want die doet natuurlijk dit jaar wel mee, vorig jaar was er helaas niet bij, aan de eerste Grand Slam van het jaar. Goedemorgen Esther. Esther Vergeer, we hebben een verbinding met Australië, dus dat kan even duren. Dan kan ik ondertussen al in ieder geval vertellen dat Arangia Rus... die heeft vandaag gespeeld uh, in haar tweede ronde partij... had voor het eerste tweede ronde gehaald... heeft helaas verloren van Svetlana Koetsnetsova met 6-1, 6-4. En op dit moment staat uh, onze Nederlandse trots in bange tennisdagen... Robin Haas op de baan tegen de Argentijn Guan Monaco. En het staat 3-3 in de eerste set. En we kijken of we ondertussen ook met uh, Esther Vergeer uh, kunnen spreken... Zij heeft al de afgelopen tien jaar geen enkele wedstrijd verloren. Ze is al vaker uh, gehandicapten sporten van het jaar geweest. Of, of, of sporten met een beperking. We moeten, we moeten wel keurig houden. En zij heeft, uh, ze is ook nog tweemalig volgens mij Paralympisch kampioene. Esther Vergeer, hang je daar? Hoor je ja, ons? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het duurde even, maar daar ben je dan. Je bent in Australië. Ja, dat klopt. En ben je al flink aan het trainen of ben je nog een beetje aan het genieten van het land? Nou, ik ben uh, afgelopen uh, maandagochtend ben ik aangekomen hier. En uh, nou ja, gisteren eigenlijk een eerste trainingsdagje gehad wat we een beetje relaxed aan hebben gedaan. En nu uh, ja vanmorgen is zeg maar wel de specifieke voorbereiding voor het toernooi begonnen. Ja, want de Seen open is al begonnen, maar voor jou begint het pas volgende week. Ja, dat klopt. De, ja, je kan natuurlijk zien dat voor de Valide is het uh, inderdaad begonnen. En uh, wij zitten in de laatste week begint ons toernooi. Uh, we hebben een top acht van de wereld wordt uitgenodigd. Dus het zijn maar acht spelers. Um, en dat betekent dat wij uh, vanaf woensdag zeg maar, aan de bak mogen. Dus je staat nu al in de kwartfinale? Ja, zo kan je het wel zeggen. Ja. En vorig jaar deed je het niet bij omdat je toen lastig had met, met de breuk, onder andere met je coach. Is het dan nu extra spannend om na twee jaar daar weer terug te zijn? Nee, nou ja, ik had uh, vorig jaar is het inderdaad uh, een bewuste keuze geweest om uh, om niet te gaan. En uh, nou ja, dit jaar daardoor dus ook een bewuste keuze weer om wel te gaan. Ik ja, ik vind het echt een waanzinnig land en een waanzinnig leuk toernooi. Uh, natuurlijk heel bijzonder dat je hier, of dat we hier tegelijkertijd mogen spelen. Dus nee, het is alleen maar gaaf om terug te zijn en ik ben er klaar voor. En uh, ja, uh, kom erop. Uh, laat ik het zo zeggen. Ik ben er, uh, ja ik heb er zin in. Nou, dat, dat, dat klinkt in ieder geval goed. En is het anders als je zegt nu is het tegelijkertijd met de valide tennissers. Is dat bij andere Grand Slams niet het geval? Ja, dat is sinds uh, vier jaar, denk ik, dat het nu um, bij alle Grand Slams is geïntegreerd. Dus uh, op Roland Garros, op Wimbledon en tijdens de US Open is, uh, is het ook tegelijkertijd. En ja, dat, is wel, dat is gewoon heel gaaf om, uh, ja, om dat mee te maken en om gewoon uh, daarin geïntegreerd te zijn. Ja, en... en... Nu heb je een nieuwe coach, want vorig jaar was je niet bij... omdat je onder andere ook aan een coach wist op te gaan, Sven Groeneveld. Volgens mij is dat ook een oud-trainer van onder andere toppers als Anna Ivanovic. Um, dat is wel ja, een hele cool. goede coach. Dan heb je nu ook een hele andere voorbereiding? Ja, nee, dat is inderdaad een hele, nou ja, een andere coach. Een andere uh, uh, input geeft hij, zeg maar, aan mijn trainingen. Als hij in Nederland is, dan, uh, ja, dan is het heel veel tactisch spelen. En uh, nou ja, hij geeft gewoon echt een ander... Uh, ...andere input en daar ben ik heel blij mee en uh, ja, eigenlijk merk ik dat wel meteen terug in mijn wedstrijden... ...en in de manier van trainen en ik moet zeggen dat dat, ja, dat bevalt heel erg goed. Uh, Sven is op dit moment natuurlijk ook hier, hij werkt op dit moment onder andere met uh, Carolina Wozniacki, nummer 1 van de dames... Ja. Uh, bij het valide tennis. En ja, nee, dat, is de, dat, is, dat is helemaal leuk dat we nou ja, eigenlijk hier tegelijkertijd samen zijn... en samen kunnen samenwerken. Maar kan het eigenlijk wel dat, dat je... Want is, is het niet heel anders, rolstoeltennis, dan valide tennis? Dus dat, dat iemand beide takken van sport uh, coacht? Nee, dat is zeker niet anders. Uh, ja, tenminste, er, er zijn wel een aantal uh, facetten die natuurlijk wel uh, verschillen met het valide tennis. Um, ja, je zou eigenlijk Sven zelf moeten vragen wat er precies anders is, want hij heeft natuurlijk van beide werelden. Kent hij nu, uh, kent hij nu heel veel en zit hij middenin. Um, maar het blijft wel tennis, weet je. En de ja. voorhand moet ik ook slaan. Uh, ja. En een tactisch spelletje is het ook. Alleen de invulling van het tactische spelletje is wel iets anders. Maar ja, als het dus een goede coach is, dan heeft hij daar geen problemen mee en kan hij dat dus ook uh, voor tennis invullen. En dat is bij Sven zeker het geval. Okay, laten we even naar de voorspellingen toe gaan. Want je staat nu zelf aan de kwartfinale... want alleen de top 8 van de wereld doet mee. Als Sven open ga je pakken, want jij verliest nooit. Nou ja, dat weet ik niet... Ze zeggen wel eens de de de resultaten van het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Ik weet het niet. Dit is de eerste grand Slam van het nieuwe jaar. En dat is altijd spannend. Omdat ja, je hebt, ik, ik weet niet precies wat de anderen hebben gedaan. En wat voor trainingen en hoe ze erin staan en hoe goed ze zich voelen eh, nou ja, noem maar op. Eh, ik weet alleen wat ik ervoor gedaan heb. En dat ik me wel goed voel en dat ik me echt wel sterk voel en klaar ben voor dit toernooi. En zeker met de komende dagen nog eventjes hier in de, in de hitte en in de warmte trainen. Ja, denk ik dat ik er wel klaar voor ben. Um, dus ja, weet je, de kans zit erin dat ik ga winnen. Maar ik durf geen, uh, geen, uh, geen garanties af te geven. En dan als we ons even focussen op, het, uh, op de valide tennissen. Wie denk je dat er bij de dames gaat winnen? Oeh, ja, dat vind ik wel, uh, dat vind ik wel een lastige. Uh, ik denk... Uh, dat uh, Kim Kleisers toch wel uh, heel ver kan komen. Dat heb ik ook hier in Australië hoor, dat ook wel regelmatig ja. terugkomen. Dus dat Kim Kleisers wel een grote kans heeft. Ja, en bij de, ja, bij de heren, uh, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Uh, ik zeg Federer. Toch maar Federer en, en Kleisers. Tot slot, ja. Robin Haas staat ja. nu op de baan. Het staat inmiddels 4-4 tegen Juan Monaco. Denk je dat hij deze wedstrijd gaat winnen? Sorry, wat, wat zei je hier voor even weg? Denk je dat Robin Hazen, die staat nu op de baan... de volgende ronde gaat bereiken? Hij staat tegen gewoon Monaco te spelen? Ik hoop het. Ja, ja ik hoop het van harte. Ik, ik zijn tegenstander ken ik niet goed of uh, ken ik eigenlijk niet. Dus dat vind ik lastig in te schatten, Maar ik hoop echt dat hij uh, de ronde doorkomt, ja. Nou, laten we het ook hopen. Wij wensen in ieder geval ontzettend veel succes volgende week... als jij uh, ook start aan de Australian Open. Dank je wel vanuit Australië, Esther Vergeer. Dank je wel. De minima gaan naar de shit. Dat zeggen wij niet, dat vreest het Fries Samenwerkingsverband uitkeeringsgerechtigde. En daarom gaat het Samenwerkingsverband samen met het FNV vandaag protesteren in het Friese provinciehuis. Op de telefoon hebben we Nana de Jong. Goedemorgen meneer de Jong. Ja, goedemorgen. Waarom gaat uh, de minima in Friesland naar de shit? Omdat er een hele reeks bezuinigingsmaatregelen komen, of al ingevoerd zijn, die mensen die het toch al hartstikke lastig hebben, kleine portemonnee hebben, nog verder in de moeilijkheden brengt. Ja, dus u vindt dat het beleid niet eerlijk is eigenlijk? Nee, precies. Dat er bezuinigd moet worden, dat uh, weten we met z'n allen. Maar als je de rekening heel eenzijdig uh, vooral neerlegt... bij mensen die het al hartstikke krap hebben... dan vinden wij dat oneerlijk. En dat is de reden dat wij in dit geval de provinciale politici... ook aanspreken op hun uh, verantwoordelijkheid. En dit is natuurlijk een geluid dat we de laatste tijd veel meer horen. Ja. Uh, we horen bijvoorbeeld ook van de cultuursector. Uh, er wordt wat bezuinigd, maar waarom moeten wij zozeer de, de pineut zijn... Um, we horen het van allerlei mensen die, die, die ja. graag geld zouden hebben. Ja, ja u bent er maar zoveel. Hoe, hoe, hoe moet iemand nou zo'n keuze maken? Ja, nou nogmaals. Uh, dat er bezuinigd moet worden. dat is eigenlijk niet het discussiepunt. Hè? Maar als je erna uh, uh, gaat kijken van, uh, van uh, welke mensen zouden dat dan kunnen uh, uh, doen. Ja, dan moet je natuurlijk de mensen aanspreken die dat financieel ook uh, uh, beter kunnen... dan de mensen die al op een absoluut minimum zitten. Uh, dus dat vinden wij ook een kwestie van, uh, van uh, als politiek kiezen. Hè? Want dat is het vak natuurlijk van politici. Ze moeten kiezen. Ja. Ze moeten daarin ook als drijver hebben dat je mensen niet verder in de... In de ja, Maar waarom, waarom moeten ze trekken? voor u kiezen? Dat u dat graag wil, dat, dat snap ik. Maar ja. ik bedoel, waar zou dan wel geld weg kunnen wat u betreft? Het geldt uh, uh, nogmaals ook bij heel wat burgers... die uh, een uh, dermaat inkomen hebben dat ze meer zouden kunnen bijdragen. En er zijn natuurlijk allerlei keuzes... Die, uh, uh, of je nou een, een hele serie straaljagers wilt aanschaffen... of iets wilt doen aan de positie van minima. Nou, dat soort zaken. Of je de uh, hypotheekrente aftrek alsnog hè, wilt aanpakken bijvoorbeeld. Nou, de meerderheid in de politiek nu kiest ervoor om dat niet te doen. Terwijl er ongelooflijk veel weg te halen valt... Maar uh, uh, mensen moeten dan weer meer huur betalen. De huurtoeslag uh, uh, gaat naar beneden. Nou, dat zijn de keuzes die we bedoelen. Goed, dat is dus een klassiek geval van halen bij de Rijken en geven aan de armen. Ja, en uh, een appel doen op een uh, begrip als solidariteit... wat langzamerhand wat uh, weg is geglipt in de samenleving. Ja, u heeft een persbericht rondgestuurd... Daarin staat dat u heftig gaat protesteren. Maar u gaat niet het provinciehuis bezetten... en u gaat ook geen politici gijzelen. Dus zo heftig is het eigenlijk helemaal niet. Ja... Uh, er is bijvoorbeeld afgelopen maandag heeft de gemeenteraad in Heerenveen... een van de grotere steden in Friesland... heeft op initiatief van het CDA daar uh, gezegd van uh, dit sociale beleid dat willen we niet. Uh, hebben geprotesteerd naar hun, uh, uh, hun uh, vakgenoten in uh, Den Haag. En dat zien we meer in de opstelling bijvoorbeeld van veel uh, CDA'ers in Friesland... die dit veel te ver vinden gaan... A solidair vinden en dat ook laten weten. Dat is dus met Friese eigen wijsheid, los van je eigen partijoverwegingen... ...laten weten dat je dat niet pikt. Ja, dus um, u gaat niet echt iets doen, maar u gaat uh, laten weten dat u het niet pikt. Of, of ja. kunnen, we, is, is de, kunnen mensen aan iets meedoen? Gaat u een uh, activiteit ja, organiseren? Ja, we gaan, uh, uh, en dat gaat uh, om uh, half tien gebeuren in het provinciehuis... Wat we dus inderdaad niet gaan bezetten, maar we laten onze boosheid daar wel uitdrukkelijk weten aan de provinciale politici. Die kennen ons daar ook goed genoeg voor. We gaan hun daar aanspreken. Ze krijgen van ons ook allemaal kaarten aangeboden waarop we nog eens een keer al die bezuinigingsvoornemens op rij hebben gezet. Maar daarnaast ook groene kaarten waarop we hebben aangegeven hoe je ook anders kunt kiezen. En dat is ook onze motto. Er valt te kiezen voor een sociaal Friesland. Kijk, en dan lekker kwartetten. Nou, ze mogen ermee doen uh, wat ze willen, maar we gaan ervan uit dat ze dit ser serieus oppikken. Ik heb een voorbeeld al genoemd hoe het ook elders in Friesland gebeurt. En uh, daar willen we ze toe aanzetten om met uh, het nodige les tegen hè, de stroming van hun landelijke politici om uh, te kiezen. Goed, dat alles dus vandaag in het Friese provinciehuis ja. protestacties tegen de overheid? Bedankt, Nanne Diem. Oké, graag. Het is twaalf minuten voor vijf. Straks zit hier weer onze dromenfluisteraar. Mocht u een bizarre, mooie, fijne droom hebben, bel dan 0800 1121 0800 1121 en laat uw droom hier verklaren. Zoals u weet bellen we iedere week met landen waar men al wakker is, want het is natuurlijk het programma nu al wakker Nederland. Maar op de Filipijnen is men ook al wakker. En daar vond vorige week een bijzondere processie plaats. Miljoenen christenen probeerden een heilig beeld aan te raken. En dat met gevaar voor eigen leven. We spraken daar twee weken geleden al over met onze correspondent André van der Stouwen. Die zit namelijk in hoofdstad Manila. En we adviseerden hem: ga er niet naartoe. Hij is toch gegaan. Hij heeft het overleefd. Toch, André? Uh, ja, ik heb het overleefd. En uh, eigenlijk, uh, het was eigenlijk wel heel leuk. En ook interessant. Ook wel erg indrukwekkend. Uh, ik heb nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien. Dat waren er echt miljoenen. En, uh, en, en duizenden van proberen inderdaad dat beeld aan te raken. Dat heb ik zelf niet geprobeerd. Dat leek me niet zo'n goed idee. Nee, waarom niet? Ik ben er op een meter of 30, 40 gekomen, denk ik. En uh, dat vond ik wel goed. Ja, het wordt dus een processie gehouden. Uh, en dan lopen ze gewoon rond met dat beeld en schouders door de straten van Manille. Ja, het begon in een groot park aan de boulevard van Zandamilla en uh, daar werd de hele nacht daar, uh, gebeden en gezongen. En dat, dat, dat beeld stond klaar op een groot podium en dat werd vervolgens op een soort van een kar. Aan lange touwen de straat naar uh, de Chiapo-kerk getrokken, daar staat het beeld normaal gesproken. En dat is uh, bijna vijf kilometer, dat, uh, dat, uh, die, die afstand. Maar daar hebben ze, en dat begon om 8 uur s ochtends. En uh, om twee uur s'nachts kwamen ze eindelijk aan op de plaats van bestemming. Dus je hebt dan, dan heb je enig idee van uh, hoe snel dat gaat. Ja, en iedereen wil met grote graag tot het beeld aanraken. Wat ziet je daarmee op? Ja, iedereen probeert het beeld aan te raken, want het, het, het, het schijnt uh, vergevende en genezende krachten te bezitten. En uh, mensen wagen echt hun leven ervoor om, uh, om dat ding aan te kunnen raken. En dat gaat met uh, gaat, uh, gaat springen en klimmen en weer vallen. En, uh, het is echt wel een, een spectaculair schouwspel om, om, om mee te maken. Er vallen ook vaak slachtoffers. Zijn er dit jaar ook weer doden gevallen? Uh, nee, dit jaar zijn er geen doden gevallen. En, uh, maar er komt misschien dus ook al het dit, dit jaar wat minder heet was dan, uh, dan vorig jaar. Het regen en toe ook een beetje, dus dat is wel lekker. Ja, er zijn vaak ook mensen die dan in die massa staan en uh, dan worden platgedrukt of gewoon geen lucht meer krijgen en als het al uh, 35 graden is, ja dan, dan vallen valt eerder slachtoffer dan nu. Dus uh, nee, dit jaar is alles goed gegaan. Op, op een aantal gewonden na, nou, een stuk of uh, 120 gewonden of zo. Maar. Uh, iets anders dan uh, André, een 49-jarige Nederlands toerist is uh, vorige week of afgelopen weekend vermoord in de buurt van zijn Hotel, dat is hier het on nieuws geweest. Heeft dat ook uh, in de lokale media gestaan, dit bericht? Nou, Ik, heb het, uh, ik zag het bericht op, op nu.nl en uh, toen ben ik hier eens aan het zoeken in de lokale media. En ik, ik heb één klein berichtje, echt van vier regels aangetroffen in een klein krantje. Uh, maar verder wordt er met geen woord over gered. En, maar goed, uh, men kijkt hier ook niet op uh, van een moord meer of minder. Dus zoiets haalt hier uh, de voorpagina al niet eens meer. Er vinden veel moorden plaats ook op buitenlanders? Op, op, op Westerse mensen die daar op vakantie zijn, bijvoorbeeld? Sorry, ik sta hier. Vinden er veel moorden plaats op uh, Westerlingen? Uh, nou, af en toe. Maar het zijn vooral. Uh, er vinden eigenlijk dagelijks wel moorden plaats, maar het zijn vooral uh, moorden op, uh, op, op Filipino's. Ja. Dus, uh, nee, de Westelingen zijn vergaat in de minderheid, wat dat betreft. Is het voor jou bijvoorbeeld veilig? Kan jij gewoon alles doen wat je zou willen? Nou, er zijn wel bepaalde plekken in de Filipijnen waar ik een beetje niet naartoe kan gaan. Dus met name in het zuiden, daar zitten moslimrabillen. Mm -hmm. uh, zuidelijk zijn op minder nauw en uh, daar ben ik wel eens geweest op het eiland, maar dan op de minder gevaarlijke plekken. Maar er zijn wel enkele steden waar je dan zeker als Westeling zeker uh, niet kunt vertrouwen. Want uh, nou, dan vraag je erom om um, uh, verkeerd met uh, of vermoord te worden. Maar afgezien daarvan uh, ja, is het gewoon een land waar je prima naartoe kunt gaan als je een beetje voorzichtig uit acht neemt, Zoals je uh, volgens mij als reiziger in, uh, altijd moet doen in dit soort landen. Ja. Uh, maar dan, dan kun je hier prima in gang gaan. Oké, okay, dus deze moord uh, betekent niet dat wij ons zorgen hoeven te maken. We kunnen nog met een gerust hart richting de Filipijnen afreizen. Ja, absoluut. En die zou ik zeker doen. Maar het is nog best wel een, een, een onontgonnen gebied wat dat betreft, vooral uh, voor Westse toeristen. Ja. Uh, maar ik kwam natuurlijk schoonheid en gastvriendelijkheid. Uh, uh, doet het is echt niet onder voor landen als Thailand of Vietnam. Oké, okay. zeer veel dank, onze man op de Filipijnen, André van der Stouwen. Onze dromenfluisteraars in de studio. Ze gaat zo meteen een droom verklaren. Dat betekent dat als u een droom heeft, het mag een aangename zijn of een onaangename, en een spannende of een hele saaie. Maakt niet uit, u kunt ons bellen op 0800-1121. En de Mienmensing zal dan uitleggen waar uw droom eigenlijk over gaat. Dat is dus 0800-1121. En we gaan het hebben over het nieuwe werken. Hoe krijgen we Utrecht groener? Als u ook moeite heeft met het beantwoorden van die vraag... kunt u inspiratie gaan opdoen in een zogenaamde inspiratietuin. Die is aangelegd naar aanleiding van de komst van een elektrische taxi naar de stad. Dick Bijl is een van de sprekers in de tuin... en hij zal het gaan hebben over het nieuwe werken. Goedemorgen, meneer Bel. Goedemorgen. Het nieuwe werken, wat is dat? Ja, het nieuwe werken is eigenlijk een, uh, een idee, een aanpak om, uh, om uh, aan de ene kant organisaties beter te laten presteren. Maar aan de andere kant ook tegelijkertijd uh, medewerkers met meer plezier en interesse in hun werk te laten hebben. En wat zijn de voordelen daar dan van? Nou, de voordelen, dat zeg ik. Ik bedoel, als organisaties beter gaan presteren en mensen hebben meer plezier in hun werk, dat lijken mij voldoende voordelen. En, en hoe bereiken we dat dan? Hoe, hoe gaan we meer plezier in ons werk krijgen? Alleen maar doordat we een term nieuwe werken hebben? Nee, nee, nee, nee. Daarvoor moet je natuurlijk het een en ander doen. Uh, kijk, wat het nieuwe werken eigenlijk uh, is, is eigenlijk een, een reactie op het uh, industriële werken. In het industriele werk werd eigenlijk alles uh, boven in de organisatie bedacht. En gingen mensen op de werkvloer beneden precies datgene doen wat ze boven bedachten. Ja. Nou wilde je, dat, wilde je dat een beetje in de, in de peiling houden, dan had je echt een, een uh, bureaucratisch en rigide controlesysteem nodig. Dat noemen we command and control. Dus je uh, doet gewoon wat er gezegd wordt en mm -hmm. je doet gecontroleerd wat je gedaan wordt. Ja. En in een fabriek werkt dat heel erg uh, effectief en efficiënt. Maar in de kennis-economie waarin wij zitten... werkt dat heel, eigenlijk helemaal average. Daar Als ja. je mensen daar optimaal wil laten presteren... moet je ze juist meer vrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding geven. Doe maar. Dat is een hele... En, en, ja, ja, de 4V. Dus meer vertrouwen. meer vertrouwen hebben in wat mensen kunnen. Uh, ze meer vrijheid geven om uh, zeg maar te bepalen waar ze werken, wanneer ze werken. En ze ook meer verantwoordelijkheid te geven... Dus meer af te rekenen op de resultaten die ze bereiken... veel minder op hoe ze dat doen, waar ze dat doen en wanneer ze dat doen. Ja, en daar komt ook eigenlijk zeg maar, dat stuk van het nieuwe werken naar voren... wat veel uh, genoemd wordt, dat is het filemijdende en groene gaan werken... door uh, bijvoorbeeld uh, eerst thuis te gaan werken en dan aan je werk te gaan... of, uh, of überhaupt thuis te werken... En, en daar ligt ook vaak de combinatie dan met, uh, met het verkeer. Want als je dat doet, hè, als 10% van de ja. mensen of 15% van de mensen... niet allemaal op hetzelfde moment ochtends uh, naar kantoor gaan om daar te gaan werken... Mm -hmm. maar iets later gaan, dan nou, zijn alle files opgelost. Nou, alle files zijn opgelost. Kijk, de, de oplossingen zitten vaak veel makkelijker in een veel makkelijker hoekje... dan dat we altijd denken. U kunt er heel mooi over vertellen. Dat gaat u ook doen in de inspiratietuin. Dank u wel, Dik wel van het nieuwe werken. En uh, succes met uw verhaal in de inspiratietuin. Het is vier voor vijf en u luistert naar Radio 1. Nu al wakker in Nederland bij ons in de studio Hermine Mensink, onze dromenfluisteraar. Um, en je bent in de Verenigde Staten geweest, Hermine. Ja, dat was uh, een uh, driedaagse over helder dromen. En om ook na te gaan van uh, wanneer word je wakker in de dromen. En wat wijst daarop om daar uh, zeg maar scholing in te doen. En heb je veel kennis opgedaan, Mikaal? Ja. In ieder geval, uh, blijkbaar, moet je dus echt uh, bewust dromen. En weten op welk moment je wakker kan worden in een droom. En er ja. dan weer verder kan. Laten we die kennis gaan uh, inzetten. Aan de lijn hebben we Daniel. Daniel, goedemorgen. Hi, met uh, Daniel. Heb je gedroomd vannacht? Uh, ja, <lacht> lijkt me logisch, anders ben ik niet terug. Ja, nou, vertel, wat, wat voor droom heb je? Uh, nou, uh, ik zal eerst de achter achterzetten. Um, ik... Mijn probleem was dat ik uh, juist hiervoor wel dromen had. Ja? En, uh, best wel bijzonder dromen, maar de laatste tijd is dus juist niet. Ah, je, je droomt niet meer? Nee. Zou dat wel we willen? Uh, nou, het lijkt me zeer prettig. Dat hm. is toch heel normaal, lijkt mij. Nou, laten we eens even aan Hermine Mensink vragen. Hoe kan dat? Hij droomt niet meer. En hoe kunnen we Daniel helpen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat hij weer gaat dromen? Ja. <laughs> Ja, de, de, je kunt er enige voorbereiding voor doen. Sommige mensen gaan slapen en uh, wachten gewoon af wel of geen droom... en maken zich daar niet druk over. Andere mensen willen graag een droom. En om dat uh, dan op te wekken zou je kunnen stellen... kun je voordat je gaat slapen een thema kiezen. Dus zeggen van, oké, okay, ik heb één vraag, ik wil graag daar een antwoord op. Die vraag die schrijf je eventueel op papier of uh, je vertelt aan een ander. Nou, Als ik vannacht ga dromen, dan uh, moet het bij spreken gaan over uh, een nieuwe Hij baan. Dat kan niet door, dat is ellende. Uh, je slaapt er niet door. Maar de voorbereiding zou kunnen zijn dat je dus, uh, voordat je dus, zeg maar, een nacht zo wakker ligt zonder dat je een droom zou hebben, dat je enige voorbereiding zou kunnen doen dat je een droom gaat krijgen. Dus uh, de voorbereiding kan dan zijn dat je uh, of heel rustig, uh, zeg maar, niet, niet nog tot laat in de nacht uh, zeg maar, uh, uitgaat of uh, ja, televisie kijkt. Maar dat je even voordat je gaat slapen uh, rustig zit, een muziekje luistert, even gezellig uh, nog wat gaat hm. drinken. In ieder geval dat je een voorbereiding hebt waarbij je weet van: Oké, okay, als ik een rustige nacht tegemoet wil gaan, ja. moet ik een bepaalde ja, voorbereiding u doen. Al, sorry, maar u, het, het, het gaat alle kanten op. Uh, uh gaat van: zeg van uh, uh, uh, Neem een drankje, uh, ge, uh, uh, kijk TV, uh, ga ja. achter de computer zitten, of doe dat juist niet? Doe het um, juist niet. Het is, het is, voor, oh, het is te, beter om rustiger de nacht in te gaan. Dus waar ga je Voorbereiden op ja. de droom. Je kan je, ja. je, dat kan. Je kan voorbereiden, je ja. kan hem opwekken door een thema te kiezen. Ja, een vraag te kiezen en te zeggen van uh, oké, okay, ik wil een andere baan... of ik, uh, ik zoek uh, gewoon een partner of ik wil graag uh, waar geen baan? een vraag. Hard op zeggen, maar zou je dat willen? Ja, opschrijven is een goede manier. Maar in ieder geval dat je zegt van wat, waar ga ik voor? Ja. En dus, dat je dan dus dat zou de tip zijn. daarvoor wakker wordt, ja. Ja, dus dat, dat is eigenlijk de tip ook van Daniel. Van joh, schrijf van tevoren iets op. Um, zorg ervoor dat je gewoon voorbereid gaat slapen. Ja. Doe met een thema. Het, met een thema. Doet dat zelf ook wel eens niet? Ja, doen? vaak. Oké, okay, kijk. Dat werkt vaak wel. Nou, nou. Ik hoor nou twee mensen. Door. Ja. En nou, Daniel, dat is de tip. In ieder geval bedankt voor het, uh, voor het bellen. Jouw tip is... Nou, ook, en, maar, ga en, maar, voortaan. En, het is Echt zonde dollen. En, nee, maar, we, we, we, en, gaan, we moeten afronden, want het is bijna vijf uur. En het... Uh, en de journaal van vijf uur is natuurlijk om vijf uur zo meteen. Hermine Mensink, dank je wel. Dank ook voor de tip. Ga van tevoren, voordat je gaat slapen, opschrijven wat de droom is. En je blijft iedere week bij ons komen tot aan.